35 en dan heeft hij het. Oh, dan heeft hij het niet gehaald. Dan mist hij nu de Olympische finale op 200ste. Het kan dus nog erger. Vorig jaar het WK, de finale gemist op 900ste. Nu mist hij de Olympische finale op 200ste. Oh, oh, oh. Nick Driebergen, daar zal hij verschrikkelijk, verschrikkelijk van balen. Hij komt een paar. Uh, tellen dus, een paar uh, fracties van seconden om het te redden. 1,57,35. En ik zei het nog voor de race, met die tijd van vanmorgen had hij het gered. Want die was 1,57,29. Dan was hij achtste geworden, had hij erbij gezeten. Nu is hij negende. Verschrikkelijk zuur voor Nick Driebergen. Hij redt het dus niet. Tyler Crary zwemt de snelste tijd van het cel. 1,54,71. Hij gaat door, net als natuurlijk Ryan Lochty. De Chinees Feng Ling Zhang als derde door. En verder zien we morgen in de finale... Ryozuke Iri uit Japan, Radoslav Kaweki uit Polen... Kazuki Watanabe uit Japan, Mitch Larkin uit Australië... en Jacob Jan Toemarkin. Die was het dus, die Nick Driebergen... de, finale, de weg naar de finale verspert 1:57.33 was de tijd van de Israëliër En Nick Driebergen klokt 1.57.35... Teleurstellend voor Driebergen. Hij gaat weer niet naar een grote mondiale finale. Herinnert u zich dit nog? Maarten van de Weide.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 De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, zometeen Femke Heemskerk over het missen van de finale van de 100 meter vrij. En nog steeds de gast Erika Terpstra en Peter Heerschop. Maar eerst het NOS-nieuws met Jan van der Putten.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 Een deel van de evacuees in Utrecht wil niet terug naar huis. Bewoners van huis aan de Marco Polo-laan in de wijk Kanalen eiland mogen morgen terug. Omdat het metingen blijkt dat de woningen asbestvrij zijn. Maar veel bewoners zijn er niet gerust op. De gemeente Utrecht zegt te begrijpen dat de bewoners nog vragen hebben. Maar mensen die niet naar huis willen, moeten op eigen kosten elders verblijven, zegt de gemeente. In Westerhaar bij Almelo zijn 18 woningen ontruimd omdat er asbest is gevonden. Het asbest kwam vanmorgen vroeg vrij bij een brand in een schuurtje. De lokale burgemeester zegt dat eerst wordt bekeken of er door open ramen ook asbest in de huizen ligt. Geëvacueerde bewoners worden vanavond in een cultuurgebouw in Westerhaar opgevangen. En de gemeente onderzoekt of er slaapplaatsen moeten worden geregeld.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 Op 1 juli werden de normen voor CO2-uitstoot voor schone auto's aangescherpt. En sindsdien vallen minder auto's in de categorieën zuinig en zeer zuinig. Daardoor moet voor veel auto's meer aanschafbelasting worden betaald... en is de bijtelling voor zakelijke rijders verhoogd. Dat is weer nog vanavond en vannacht. Vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Minimumtemperaturen, graad of 17. Morgen nog enkele buien, in de middag droog en steeds meer zon. Het wordt ongeveer 22 graden.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 met elke avond om 9 uur een topdocumentaire. Ga voor meer informatie naar hollanddoc.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En straks in actie Sebastiaan Verschuren op de finale van de 100 meter vrij. Maar eerst de reacties op de 100 meter vrij bij de vrouwen. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. Ranomi Kromo-Bijojo plaatste zich met overmacht voor de finale van de 100 meter vrijslag. Ze won haar serie in 53-05. We gingen ermee als snelste naar de finale. Martin Vriesema, vinger op. Ranomi, uh, 53-05, als snelste door naar de finale. Het leek allemaal zo makkelijk, maar hoe heb jij het ervaren? Uh, ja, eigenlijk gezegd, uh, eerlijk gezegd, was het ook niet super zwaar. Het ging gewoon lekker. Ik denk ten opzichte van vanochtend was het echt een betere race. Gewoon wat sneller gezwommen, wat sneller weggegaan. Ja, dit was zeker nog niet alles, zeker de laatste meters niet. Maar goed, het is ook mooi, want morgen komt de finale pas. Dus Ik verwacht dat de rest ook nog wat harder gaat. En jij kunt er zeker nog wat harder? Ja, absoluut. Ik verwacht het wel. Uh, ja, mijn PS is 52, 75. Ja, daar moet minimaal een ste vanaf. Maar eigenlijk nog uh, een stapje meer. Wat ik net zei, het oogt allemaal zo gemakkelijk en je ligt eigenlijk zo op koers. Verharen zegt ook, ja, alles klopt momenteel. Zit daar misschien nog een gevaar in, of wordt het gewoon morgen goud ophalen? Ja, ik denk dat het zeker niet heel gemakkelijk is. Het is wel een kwestie van het ding goed blijven doen. Wat anderen doen kun je, kan ik verder niet zoveel aan doen, maar gewoon een goede race blijven zwemmen. Ik denk dat dat nu wel vanmiddag wel gebeurd is. Maar ja, morgen is het belangrijkste. Als je dan mijn ding blijft doen, ja, dan moet als het goed is nog een stapje beter gaan. En uh, ja, een perfecte race worden. Maf ik bedoel, morgen moet het gebeuren. En als jij je ding blijft doen, dan, dan is het in de pocket. Wat ga je morgen doen? Ik bedoel, Tuurlijk, je hebt je standaard voorbereiding, maar daar, daar werk je niet vanaf. En beschrijf die voorbereiding eens. Nou ja, ik ga nu zo snel mogelijk uitzwemmen. Nog een dopingcontrole en dan terug naar het dorp eten. Rusten en morgen, ja, zo hoeven niet te zwemmen. Ga ja, ik een klein stukje los bij me om uh, toch een beetje bezig te blijven. Boekje lezen, nageltjes lakken en uh, verder voorbereiden. Nageltjes lakken, rood-wit-blauw? Nee, ik denk uh, oranje of rood. Vind ik ook goed. Oké. Okay. Ja, dan uh, Fem Femke Heemskerk, die haalde het niet met de tijd van 54, 13 zat ze niet bij de beste acht. Maar de Fries sprak natuurlijk ook met haar. Ja, Femke Ranomi blij natuurlijk, heeft de klus geklaard. Ja, jij redt het net niet. Hoe staan jij hier tegenover? Mij? Nou, ik, ik ben eigenlijk heel blij dat ik gewoon uh, best uh, wat ik wat ik, uh, van het hele seizoen heb laten zien. Uh, in december, zong volgens mij ook precies deze tijd. En uh, ja, ik weet gewoon ik heb de magie niet dit jaar en uh, dat is heel, uh, heel vervelend. Maar uh, ik had ook uh, mijn hoofd kunnen laten hangen, maar ik heb, gewoon, uh, ik heb gewoon volgens mij alles wat ik kon heb ik goed gedaan. En volgens mij heb ik best wel een goede race zondag. Alleen ja, de vorm is toch gewoon niet en dan, uh, dan kan je wel uh, ja, heel, heel onrealistisch gaan uh, denken, maar ja, dat werkt gewoon niet. Ik moet gewoon uh, naar de spelen hoe slecht deze time ook is. Ik bedoel, je wil natuurlijk altijd uh, op je allerbest zijn uh, tijdens de spelen. Nou, ik had dan vorig jaar uh, tof vorm, maar alleen dan lukte het niet in de finale. Dus dat is uh, twee keer zuur, Dat is uh, heel zuur. Dus, maar uh, ja, ik moet gewoon goed kijken wat ik volgend jaar wil, hoe ik dat ga oplossen. Want, ja, Weet je, het is gewoon niet leuk als je elke keer uh, teleurstelling te verwerken krijgt. En uh, ja, het moet, uh, het moet wel leuk blijven, vind ik. Waar is het nou voor jouw gevoel misgegaan? Uh, nou, ik denk, uh, na Shanghai, toen uh, dacht ik van... Uh, WK vorig jaar. Uh, sorry, het WK, dacht ik van, uh, ik wilde er niet meer over nadenken. Ik dacht, ik was hartstikke goed in vorm. Uh, en dus ik, ik heb eigenlijk, wilde ik gewoon gelijk, gelijk goed zijn. Ik zo gelijk, uh, het beukt erin en... Uh, heel hard getraind en misschien heb ik daarin wel iets te veel uh, te veel gegeven, weet je wel, te veel druk opgelegd zeg maar van ik moet goed zijn, dit moet nu uh, afgelopen zijn met die flauwkul en uh, ja dat werkt natuurlijk niet, uh, niet heel, uh, heel erg relaxed en ging heel erg gelijk met goh hoe zwom ik uh, die, die sectie in de training vorig jaar en hoe dat, doe ik dat dan nu en dat ging allemaal een stuk minder maar ja als je veel te veel druk uh, op jezelf legt voor een training al ja het is natuurlijk niet echt handig, dus uh, voor, het, uh, voor de trials in maart was ik toen eigenlijk een beetje opgebrand. En uh, toen, uh, daarna ging het wel iets beter, maar ook ja, gewoon, niet, uh, gewoon niet in je vorm. En, uh, het, is wel de, het is wel de Olympische Spelen, Femke, dat, dat het hier mislukt. Dat, dat, dat moet je, ja, ik zou willen zeggen, aangrijpen, frustreren. Ja, natuurlijk. Nee, ik, uh, ik wil niet, uh, ik wil dat ook niet. Ik wil dat, ja... Weet je, als ik een keuze had, dan. Uh, ik heb echt alles geprobeerd om, uh, om, om uh, zo goed mogelijk te zijn hier. En nou, als je zag waar ik een maand geleden stond, dan uh, had ik dit nog niet eens verwacht. Dus ja, weet je, als, het, als dit een EK is, geweest, zou het niet gegaan, zeg maar. maar. Omdat het spelen is, ben, ja, denk ik moet ook gewoon die vette wil ik gewoon heel goed doen. Maar uh, ja, ik zag het gewoon even niet zitten. Maar uh, ja, ik... ja, dit verwerken denk ik. Sterkte daarmee. Nee, ja, dankjewel. Ja, en toch uh, klinkt ze heel reëel, vraag ik hier aan Peter Heerschop en Erika Terst. Peter, wat denk jij als je dit hoort? Tja, medelijden. Je, medelijden, wat voor zin? Ja, je voelt gewoon de frustratie eraf druipen. Het, ja, die, die is zo teleurgesteld. En het, het is ook zo, het is zo raar in sport: vorm. Uh, uh, wat is vorm? En zij voelt dat ze tegen zichzelf zijn. Ik vind de zin. Ik kan het gewoon niet aan om, elk, om nog heel vaak zo'n teleurstelling mee te maken. Ja. Dat is zo invoelbaar. Ja, en, en het is vlak na een wedstrijd, dus ja, weet ik veel. De, wat ze ook zeggen. Soms zeggen ze van, uh, ja, nou, ik heb mijn best gedaan. Maar dat menen ze ook niet. Ze zijn gewoon allemaal van, van binnen, zijn ze helemaal kapot. En, en zij brengt dat toch wel, vind ik, uh, uh, invoelbaar onder woorden. Ja. Korte reactie ook van Erika? Ja, ik vind het heel professioneel. Heel professioneel om, om, om onmiddellijk na zo'n race... en dan toch uitgeschakeld te zijn. Toch nog op een uh, rustige manier journalisten te, te worden kunnen staan. Een zelfanalyse. En een zelfanalyse. En maar ja, de, de, de wanhoop van... wat moet ik hier aan doen? Hoe kan ik dit verbeteren? Ja. Die is, dat, dat druipt er natuurlijk vanaf. Ja, duidelijk. Goed, zometeen meer van jullie. Ja, we vertrekken even uit het uh, Olympisch zwembad, want er gebeurt meer in de wereld. Boeren mogen hun dieren preventief laten inenten tegen blauwtong. Het was tot nu toe absoluut verboden door de Europese Unie. Maar voor landbouworganisatie LTO is het besluit van groot belang. Toon van Hoofd van LTO, goedenavond. Goedenavond. Waarom wilt u dieren inenten tegen Blauwtoon? Nou, we hebben in het verleden uh, uh, zijn we geconfronteerd met een uh, aantal dierziektes die uh, behoorlijk impact hadden. Uh, na, na die dierziektes uh, zijn we actief gaan lobbyen om de regels in Brussel uh, te verruimen. En nou, het is nu gelukt. Uh, er is nu een mogelijkheid om uh, met toestemming van uh, Brussel uh, dieren te vaccineren en daarmee uh, ook onze dieren te beschermen op het moment dat er dreiging is. Hm. Dus het gaat, u gaat niet meteen alle dieren uh, inenten nu? Nee, het is zo dat je alleen moet gaan enten op het moment dat het uh, noodzakelijk is. En nou, in het uh, blauwtonggebeuren uh, gebeuren is het zo dat we op dit moment toestemming hebben uh, van Brussel om uh, dieren te vaccineren op het moment dat veehouders dat willen. En, en geldt het nu ook voor andere ziekten of alleen maar voor specifiek deze? Op dit moment geldt het uh, voor blauwtong, maar stel dat er uh, dreiging is voor een andere dierziekte, nou, dan kunnen we in Brussel uh, toestemming uh, vragen om uh, dieren te beschermen via vaccinatie. Hm. En wat moet u dan allemaal overleggen? Nou, dan moeten we in ieder geval uh, vanuit uh, de veterinaire wetenschap moeten overleggen dat er dreiging is. Dat het ook uh, absoluut uh, belangrijk is om uh, te vaccineren om je dieren te beschermen tegen iets wat, uh, wat mogelijk uh, binnen kan komen. De landen waar u uh, naartoe exporteert, die, die willen geen uh, vlees van dieren die zijn ingeënt. Is het dan wel verstandig om het te doen? Nou, het is zo dat uh, in Europa zijn er geen beperkingen. Buiten Europa zijn er landen inderdaad die uh, wel dieren willen die gevaccineerd zijn. Maar er moet ook zeker van zijn dat uh, dieren antistoffen bij zich hebben vanuit een vaccinatie en niet vanuit een... Uh Besmetting. Het is zo dat een voorwaarde van vaccineren is dat er goede registratie plaatsvindt waar we het buitenland kunnen garanderen dat dieren vrij zijn van een besmettelijke Ja, Dat wordt allemaal nauwkeurig, nauwkeurig bijgehouden. Verwacht u nu ook dat, uh, dat de Europese Unie andere preventieve vaccinaties gaat toestaan nu dit besluit eenmaal genomen is? Nou, als we kijken, we hebben de afgelopen 20, 25 jaar een non-vaccinatiebeleid gehad... waar men eigenlijk dit soort inentingen niet toestond. En dit is nu een doorbraak in Europa. Dus dat betekent wel dat er toch verandering heeft plaatsgevonden in denken. Maar ook in regelgeving. Dus wat ons betreft is dit een belangrijke verandering. Ja, een belangrijke doorbraak dus het non-vaccinatiebeleid van de Europese Unie. Daar is een kleine verandering in gekomen vanavond. Dankjewel, Toon van Hoofd van LTO. Ja, graag gedaan. Goedenavond. Dit is de Radio 1 SportsZomer. Hoe sterk is de eenzame fietser... Die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 Geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half Ja, we gaan naar. Uh, we gaan Boudewende Groot even helpen. Zoals het al zo mooi heet in Termen, want we gaan naar Zembad. op van de tak. Voor de volgende finale: 200 meter vlinderslag voor de vrouwen. Met twee Chinese kanshebbers. Uh. Voor het goud Ziege Liu, de titelverdedigster en de regerend wereldkampioene Liu Yang Zhao. 50 meter, daar komt het keerpunt. Het is inderdaad China aan de leiding met Ziege Liu, Miraiho Belmonte op de tweede plaats en Gemma Low uit Groot-Brittannië op de derde plaats. En dat uh, zien ze graag hier natuurlijk, uh, zeker uh, na die uh, gouden medailles van vandaag. Uh, ja, zijn de Britten ook uh, blij? Zijn ze van die hapelijke nul af? En, uh, Willen ze natuurlijk nog meer medailles zien. Het is de Chinese die goed gaat in baan 5. Het is ook Kathleen Hersey uit de Verenigde Staten die nu komt opzetten in baan vier. Zij was de snelste gisteren in de halve finale. Maar toch nog altijd niet bij de eerste drie. Belmonte nu heeft de leiding overgenomen van Zige Liu. Belmonte de Europese en wereldkampioenen van de korte baan in het 25 meter bad. Maar dit is andere koek natuurlijk. Maar ze gaat goed door hoor Belmonte. Zige gaat. Met ...in haar slipstream. De vrouwen in baan 6 en baan 7 gaan hard nu... ...maar let ook op Heursi in baan 4. Die kan ook nog een rol van betekenis gaan spelen. Maar voorlopig is het Belmonte die nog altijd op gouden koers ligt. 150 meter... Belmonte, 84 honderdste. Het verschil, de twee Chinese vrouwen op de plaatsen 2 en 3. En is ze dan niet te hard weggegaan? Belmonte is dit vol te houden, dit hoge tempo. Daar komt Zhao in baan 5. Hershey heeft een lengte achterstand bijna. Die gaat het niet redden. Het wordt een Chinese gouden medaille, denk ik, voor Liu Yang Zhao. Zij gaat op de finish af. Belmonte op de tweede plaats. Nu de Chinese met machtsvertoon maakt het af. Goud weer voor China in het zwembad. In een nieuw Olympisch record 2-0-4-0-6 voor Liu, La, Liu Yang Jiao. Na de wereldtitel, nu ook de Olympische titel. En uh, de andere Chinezen die uh, redt het uiteindelijk uh, niet. Zij uh, haalt het podium niet. Wie is er dan uh, tweede geworden? Ja, Belmonte natuurlijk. Mireia Belmonte op de tweede plaats en uh, de Japanse Natsumi Hoshi verrassend op de derde plaats, maar weer een gouden medaille dus voor China niet helemaal onverwacht op dit nummer. Daar zijn de Chinese vrouwen altijd goed. Liu Yang Jiao, de nieuwe Olympisch kampioen op 200 meter, vlinderslag in de nieuwe Olympisch record dus van 2,0406. Dan op de tweede plaats geëindigd Mireia Belmonte in 2 05, 25 Lang aan de leiding, maar ze kon het niet volhouden op die laatste meters. En het brons dus voor Natsumi Hoshi in 2 05, 48 En de Amerikaanse eindigt op de vierde plaats als snelste naar de finale gisteren. Kathleen Hersey, maar nu buiten het podium. Dat is zuur. En weer de Chinese, Erika. Ja. ja. Mooi. Goed, gaan we naar... Uh... Nou, nee, nee, nee. Ik moet toch, ja. toch wel zeggen, Kijk, dat er zoveel Chinezen, uh, ook in andere sporten, gewoon zoveel succes hebben... Het... is voor een heel groot deel te danken aan het feit dat ze de Olympische Spelen hebben mogen organiseren. Vier jaar geleden. Dat ze toen een geweldig impuls hebben gegeven aan hun sport. En dat, dat, ja, dat kan je nu zien. Die vruchten. Ja, dat ja. moet natuurlijk fantastisch zijn, man. Als je, hier zie je het ook, hè. Maar die Britten die zijn ten eerste allemaal zo ontzettend trots dat ze de Olympische Spelen mogen organiseren. Het geeft een geweldig goede, goede sfeer. En je ziet dat, dat allerlei kleine kinderen, het heet niet voor niks van to, to inspire a whole generation. Dat, dat, dat ze die, die, die kinderen, want dit zijn, deze Chinezen zijn allemaal nog vier jaar geleden nog, nog aspirantjes geweest. Ja. Dat zijn ook kinderen eigenlijk. Ja. Absoluut. Ja. Goed even naar Nicky Driebergen. Die lukt het niet om zich te plaatsen voor de finale op de 200 meter rugslag. Hij kwam tweehonderdste tekort. Krijgt niet voor elkaar voor een plek in de finale. Martin Vriesem met hem. Nick, hoeveel is 200ste op de rugslag in een, in een zwembad? Ja, tweehonderdste is al weinig. En op de 200 meter helemaal. Ja, het slaat nergens op dit. Zo zonde. Nou ja, ik miste al de finale op de 100 op een haar. En nu, nu mis ik het weer. En ik... Ik heb al 15 jaar van mijn leven getraind om in de Olympische Finale te staan. En als je die op 200ste dan mist, is het heel zuur. Heel zuur vind ik dan nog netjes uitgedrukt. Ja, ik hoorde Sebastian Schelden vorige week op televisie. En, uh, het, uh, ik houd... Wat soort woorden gebruik jij niet? Ik ben een hele beschaafde jongen. Maar ja, dat is natuurlijk belachelijk. Uh, het overkomt je nu, nooit, maar nu wel. En, uh, uiteindelijk uh, had ik zelf drie handen zo moeten zwemmen en had ik het gered. Het enige wat je, ja, ik bedoel, je doet je best natuurlijk, maar wat jezelf je je misschien zou kunnen verwijten, is dat je harder moet zwemmen dan die ochtend eigenlijk. En dat lukt je nu niet. Uh, neem je jezelf dat kwalijk. Is dat iets? Uh, ligt die ochtend jou beter? Wat is dat? Ik heb geen idee. Uh, ik, ik had niet last van over heel veel spanning, Ik zo, was natuurlijk niet te ontspannen. Uh, maar uh, blijkbaar gaat het s middags een stuk lastiger dan s ochtends. Want uh, ook nu weer zwem ik de uh, smiddags gewoon langzamer, terwijl daar kan je, je finale plek verdienen en niet in de ochtend. Dus... Ik moet het bij mezelf zoeken. En ik, ik heb al bewezen dat ik goed genoeg ben. En dat ik die ambitie heb. Maar als het dan niet lukt, ja, dan word je wel eens moedeloos van. Kun je daar uh, ja, bedoel, moedeloos van worden? Uh, dat frustreert. Maar jij wilt verder en je wilt dat laatste stapje maken. Waar ga je dat in zoeken? Weet ik niet. Dat kan ik nu op dit moment echt niet zeggen. Uh... Ik zal mijn race moeten terugzien. Uh, misschien heb ik wel een heel slecht keerpunt gemaakt. Weet ik veel waar ik 300 staat lig. Weet je, als ik nu echt iets uh, met 300 harder heb, dan sta ik hier heel vrolijk. Dus het verdriet en, en geluk ligt zo dicht bij elkaar op dit moment. En uh, ja, dat is nu net even het verschil. Snel naar Bob van der Tak. Want de 100 meter vrij bij de mannen gaat beginnen het koningsnummer met Sebastian Verschuren. Ja, met de Nederlander na Pieter van de Hogeband. De tweede Nederlander in de Olympische finale op dit uh, onderdeel. Hij is een heel bijzondere zwemmer. Hij kan de beste van de wereld worden, heeft Martin Truijens wel eens over verschuren gezegd. Nou, dat is nogal wat natuurlijk, de beste van de wereld. Maar als je in de Olympische finale staat, dan kom je toch al een beetje in de buurt. De meest geniale finale die er bestaat. Zo noemt Verschuren het zelf. En het is ook niet voor niks het koningsnummer natuurlijk. Gisteren in de halve finale. Een overtuigend optreden van Verschuren. Zwomme je nieuw persoonlijk record. 48-13. En dat betekende de vierde tijd. En hij hoeft dus nog maar één plaatsje op te schuiven. Dan staat hij op het podium. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In een finale waarin verder strijden. Yannick Angel, Cesar Cello Filio. Een onbekende Cubaan. Hanser Garcia. James Magnus. De grote favoriet uit Australië. Nathan Adrian, Brent Hayden en Nikita Lobintsev. Dat zijn alle namen van deze finale. Magnussen de favoriet. Maar hij heeft wel een knauw gekregen, de Australier Op de estafette, toen het zo misging voor Australië. En eh, Magnussen eigenlijk heel zwak zwom. En het is de vraag of dat niet doorwerkt in deze race. Nathan Adrian, zijn Amerikaanse uitdager, was sneller op de estafette dan Magnussen. Maar nu gaat het erom. Wat kan Sebastiaan verschuren? Hoe is zijn start? Is altijd de vraag. Want daar heeft hij traditioneel problemen mee. Wel veel opgetraind, maar toch weer een achterstand op de eerste meters. Het is Adrian die goed weg is hoor. Adrian is goed weg, Magnussen ook. En in baan 2 gaat Cesar Filio hard. Maar dat is de sprinter. Die moet het altijd hebben van die eerste 50 meter. Daar komt het keerpunt. Schiello aan de leiding voor Heden. En Adrian Verschuren keert als zevende in 23.17. Dan is hij wel drie tiende sneller dan vanmorgen. Dat is een goede tussentijd van Verschuren. Die nu moet doorhalen op die tweede baan. Van die tweede baan moet hij het altijd hebben, Verschuren. Verschuren op een vierde, vijfde plaats. Kan hij nog een beetje opschuiven. Magnussen gaat winnen. Of wordt het Adrian? Of wordt het Adrian? En wat doet Verschuren? Het wordt Adrian. Die wint. Verschuren buiten het podium. Maar Nathan Adrian verslaat hier James Magnussen. En Brent Hayden pakt het brons. Ongelooflijk, weer een sensatie. Maar geen medaille voor Sebastiaan Verschuren. Die uiteindelijk uitkomt op 47, 88. Ja, daar kun je dan echt niks van zeggen hoor. Want dat is een gigantisch persoonlijk record. Maar het is in dit deelnemersveld niet voldoende. Hij eindigt als vijfde Verschuren. Maar de nieuwe koning van de 100 meter vrije slag is Nathan Adrian. En wie had dat gedacht? Een paar maanden geleden toen James Magnussen bij de Trials in Australië 47-10 zwom... en de hele zwemwereld er toch over eens was... dat Magnussen hier vanavond op die 100 meter vrij de gouden medaille zou ophalen. Maar die estafette die heeft misschien toch wel meegespeeld in zijn hoofd... want hij kan het weer niet waarmaken. De favoriete rol had hij ook naar de wereldtitel van vorig jaar natuurlijk in Shanghai... maar hij komt tekort... Magnussen En moet genoegen nemen met zilver. En die klap zal hard aankomen voor de gedoodverfde winnaar uit Australië. Adrian doet het dus voor Magnussen. En Brent Hayden, zijn laatste kunstje, wordt een kunstje van brons. Hij stopt na deze Olympische Spelen de Canadees. De 28-jarige Canadees. En fraai voor hem dat hij daar dan een medaille aan overhoudt. Maar verschuren, ja, wat zal hij ervan zeggen? Hij zal zeggen dat hij heel goed gezwommen heeft. En dat is eigenlijk ook zo. Want een dik persoonlijk record dus. 47-88. En hoe groot is dan het verschil geweest met het podium? Niet groot hoor. Brent Heden, de man van dus had 47-80. En uh, Angel had 47-84, de nummer 4. Dus dat scheelt allemaal bijzonder weinig. Maar hij redde het dus niet, Sebastiaan Verschuren. Overigens, het verschil tussen Adrian en Magnussen was 100ste. Dus het kan nog gekker dan die 200ste van Nick Driebergen. Ja, ongelooflijk. Een honderdste tussen zilver of, of goud. We gaan langzaamaan afscheid nemen van onze gasten. Uh, eerst, ik heb wat, wat zo zometeen wil ik het ook van Peter horen wat hij gaat doen. Maar jij hebt natuurlijk een nieuwe serie weer gemaakt, denk ik, op reis. Je ja. bent teruggegaan naar Tokio, naar de plek waar het eigenlijk voor jou uh, allemaal zo succesvol was. En allemaal zo begonnen is, en uh, misschien ook wel. Uh, hoe was dat? Ja, dat was verrassend emotioneel. Oh ja. Ja, het was heel, heel gek. Ik kwam daar bij het uh, Olympisch Stadion, ik was er wel eens eerder geweest. Ook na, na die natuurlijk. En ik stond daar weer en ik werd weer die gup van 21 jaar. En ik, ik, ik herinner me nog hoe ik stond te popelen... en in die rij stond te wachten totdat we het stadion in mochten. En ik herinner me nog gewoon wat ik toen dacht. Van, oh, stel je voor dat het hier eens ga knallen. Moet je voor ze 48 jaar na datum. En dat betekent gewoon dat het zo scherp is ingeprent. Ik, ik, ik, ik wist helemaal niet dat ik het nog wist. Wat, wat, wat, wat, wat triggerde je daar? Was het een geur, of was het uh, dat je iets zag, of dat je iets hoorde? Of nou, eigenlijk, eigenlijk, ervaren... gewoon, eigenlijk gewoon dat hele stadion. En ik ben er verder uh, natuurlijk bezig kijken naar de, de namen van alle mensen die goud hebben gewonnen. Dat staat in, in, op, de, op de, de, de, de betonnen rand van het stadion ingebeiteld. Dus ik heb natuurlijk gekeken waar Anton stond en onze gouden uh, wegrijders, de, wiel de wielrenners, Dat is bijna iedereen alweer vergeten. En uh, ja, het was echt, het was fantastisch. Dus ik denk dat het uh, ook voor, voor, voor mensen die nu nog wat teleurgesteld zijn, uiteindelijk toch een ervaring is die je verder de rest van je leven meedraait. Ja. Ja. Peter, wat ga jij doen? Uh, wanneer? Nou, laten we beginnen ja, nou, met. Uh, uh, ja, ik kan zeggen vanavond of wat morgen of het week of de ga rest van mijn leven het leven, dit jaar. Het Holland, Holland Housing, dat vind ik wel iets voor jou. Ja, daar vergis je je lelijk <lacht> in. <lacht> <lacht> ja, Daar vergis je je echt heel lelijk in. Nee, eigenlijk is het helemaal niks voor mij. Nee, ik ga wel naar de huldiging, maar dat, heeft, dat heb ik uitgelegd. Omdat ik, uh, omdat ja. ik, ik, ik ben een, uh, een traject ingegaan met Marianne Vos. <laughs> en dat ga ik vanavond afronden. Nou, ik, zou, ik zou iedereen aanraden om dat interview te lezen. Het heet Lieve Marianne. Het is geschreven in het Glossieblad Goud. Met allerlei uh, dubbel interviews. Ik vind het het mooiste interview wat erin staat. Ik heb nog nooit zo'n mooi interview gelezen. Dankjewel. Ja, so. nee, ja. ja, ja. Maar wat is er mis met het Holland Ja, wat is er mis... Ja, het, het is niet aan mij besteed. Ik, ik kan wel een, een avond in een soort uh, carnaval mee. Maar, uh, maar omdat elke avond. Ik zit hier twee weken. Ja, ik ook. En, en dan. Nou, jij gaat er ook niet <laughs> dan, want Ik kan ik dan ook niet. niet zo lang vol. Ja, vanavond voor de huldiging moet ik met een zender, maar anders was het ja, ook niet Ja, En, gekomen. en het, het, ik moet ook. Ja, ik ga hier niet uh, uh, nu al een eindconclusie. Het is wel groot ook. Het is een enorme bak. Te kunnen. Als het, ik denk dat het, als het wat kleiner was en gezelliger en toegankelijker... Dan, dan had ik er nog eerder heen gegaan. Maar ook dan, want ik heb wel meerdere Spelen gehad... je, je, je bent niet zo lang in dat feestgedruis en gooien en lallen. En, uh, ja, dat, dat zit gewoon niet in mij. Ah, en dan moet ik toch een beetje, een beetje de lans breken. Het moest wel zo groot zijn. Nou, dat heb ik dat nog, nog niet gezien, Erika. Nou, ik wel. wel nee, het ik loop ja, er door. Huis, ja. ja, maar ik, ik loop er door als ik, uh, als ik naar het appartement ga. En dan is het nog niet voor de helft vol geweest. Ja, dat heb ik Gisteren hadden ze 5.000 kaarten verkocht, maar er waren er maar 2.700 binnen. Omdat het te ver is van alle andere dingen. Er, het, is, het is moeilijk te bereiken. Maar de NS, Er is ook wel een. Bus in. Nou, ja. Ik ja het is, het is, dat klinkt goed, de NS zegt. Ik weet niet dat er een klaar is, <laughs> Erika. Ja. Ja. Ja, maar hier wel, Maar er is natuurlijk haar voor het eerst een huldiging. Ja, en dat, dat kan maar... wel iets bijzonders ja. worden. En dat, die huldigingen, dat moet ik zeggen, dat is altijd goed. En dat vind ik ook altijd leuk om te zien. En dat ontroert me. En dan zie iemand de totale ontlading van een sporter die daar achter staat. Nou, Erika is erbij geweest hoe dat achter ging. Dat wist ik niet, maar ik zag ze opkomen. En dan springen ze 4,5 meter hoog. En dan rennen ze over dat podium. En dan worden ze gecrowdsurfd. En dan zie je iets in die ogen. En denk je. Jee, wat is? Wat gebeurt hier? Dat is wel heel heel erg mooi om. Om mee te maken. Maar de rest hoef ik niet mee te maken. Maar het is ook, denk, ik ben niet de doelgroep, denk ik. <laughs> Goed, nou we gaan het vanavond allemaal meemaken. Uh, met uh, Marianne Vos en Edith Bos. die dan uh, gehulders zullen gaan worden. Dank jullie wel. Kom vooral nog een keertje terug als jullie in de buurt zijn. Want, uh, Zeer graag. Uh, we horen ja, jullie graag. Ja, en we zitten hier zo lekker. Ja, ja. lekker warm. Dicht bij, bij de een televisie. Ja, ook dat wel. Het is twee minuten over half tien, jongens. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Jan van der Putten. Sebastian hij verschuren dus vanavond als vijfde geëindigd in de finale van de 100 meter vrije slag. En dat is toch een mooie prestatie. De leiders van de drie Griekse regeringspartijen zijn het eens geworden over een nieuw bezuinigingspakket van 11,5 miljard. Bezuinigingen zijn nodig om noodleningen van de Europese Unie en het IMF te blijven krijgen. In de Rotterdamse deelgemeente Overschie hebben vanavond 1500 huishoudens zonder stroom gezeten. Storing duurde volgens steden in de netbeheerder ongeveer twee uur. En ook Rotterdam Airport werd getroffen door die stroomstoring. Maar die konden gewoon open blijven dankzij noodaggregaten. De opstandelingen in Aleppo hebben zware wapens, zoals tanks. Dat werd al vermoed en het is nu bevestigd door VN-waarnemers. Volgens die waarnemers zijn er de laatste drie dagen steeds meer gevechten in de stad. En daarbij worden ook steeds vaker zware wapens ingezet. Helikopters, tanks en artillerie geschud. En een imam die zich beledigd voelde door de film Fitna van Geert Wilders... krijgt geen schadevergoeding. Imam Fawaz eist in hoger beroep 55.000 euro... van de stichting Vrienden van de PVV die de film uitbracht. Volgens de geestelijke werkt Fitna de indruk dat hij oproept tot geweld. Het gerechtshof in Den Haag is dat niet met hem eens. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks de medaille, de reactie moet ik zeggen, van Sebastian Verschuren. Ja, dat is heel iets anders. Op de finale van de 100 meter vrij. Want er was net dus geen medaille voor hem. Maar eerst de voorzitters van de stembureaus in Amsterdam. Die uh, moeten op 12 september hun belangrijke taak uitoefenen zonder deugdelijke training. Tenminste, dat vindt D66. Jan Paternotte is fractievoorzitter van D66 in Amsterdam. Goedenavond. Uh, ja. Hoe worden de voorzitters getraind? Ja, dat uh, gebeurde vroeger altijd met een uh, cursus op het gemeentehuis. kwamen ze allemaal bij elkaar, Werd goed geïnstalleerd. Er uh, werd ook uh, geoefend met uh, moeilijke situaties. En daarna werd een test afgenomen. Die is nu vervangen door een soort online cursus. Dus een soort programma dat je online. moet uh, je een aantal filmpjes bekijken, doorklikken. Allemaal een paar vragen invullen en uh, dan ben je klaar. Dus dat is een uh, heel andere voorbereiding. Ja, en uh, is, is daar dan iets mis mee in uw ogen? Ja, want bij de laatste drie grote verkiezingen, Amsterdam, gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen, werd tijdens afloop goed gekeken hoe dat was verlopen. En bleek dat er vaak dingen misgingen. Bijvoorbeeld dat een man met zijn vrouw het stemhokje inging om haar nou ja, te helpen met stemmen, maar in feite dus gewoon over haar schouder mee te kijken als hij stemt. Nou, dat mag niet. Iedereen moet zelf kunnen stemmen, ook in het geheim, met een eigen stemhokje. Mm -hmm. Dat dus soort dingen gingen vaak mis. En dan zag je dat stembureau-voorzitters ja, niet wisten hoe ze waarmee om moesten gaan, of überhaupt niet ingrepen. Um, de burgemeester heeft daarna gezegd, van, ik ga er wat aan doen. Ik ga zorgen dat mensen beter worden voorbereid. Ik vraag me af of een, een cursus op uh, internet een, een betere voorbereiding is. Ja, nou ja, goed. Dat kan natuurlijk. Maar uh, uh, de, de vraag is of het wel zo moeilijk is wat ze moeten doen... en of dan niet gewoon zo'n online training voldoende is. Nou, het is een beetje wat je, wat je dan doet is spelers het geld in sturen... en dat je ze in een filmpje hebt laten zien van hoe die sport beoefend moet worden. Want een moeilijke situatie is waarbij uh, mensen zeggen... Van, ja, ik wil toch echt uh, ga samen het fem in... Of wat ook wel eens gebeurt, als er dan wordt gezegd van nou, je moet toch echt zelf een eigen stemhokje in. Oké, okay, nou dan laat ik mijn vrouw mij nu even machtigen. Mm -hmm. En dat mag ook niet, want uh, dan wordt ook natuurlijk op dat moment het stemproces gemanipuleerd. Hoe ga je daarmee om? Dat zijn natuurlijk belangrijke dingen. Um, sommige stembureauvoorzitters vinden het ook niet zo belangrijk hoe dat allemaal verloopt. Dus daarom is het belangrijk dat daar een, een serieuze training is, een serieuze voorbereiding. Ja, ja, ja. dat, dat, dat, ja, dat heeft de baan, ja. wel helemaal niet bieden. Ja, er was wel ooit een deugdelijke training, maar goed, toen, toen ging het dus alsnog fout. In de gemeente op meer wil het college het werk door ambtenaren laten doen. Is dat dan een betere oplossing wellicht? Ja, dat zou een betere oplossing kunnen zijn. Alleen ik, ik denk niet dat je in een gemeente zoveel zo ambtenaren hebt. Ik heb gewoon heel veel stembureaus nodig op een dag in de stad. Um, en anderzijds vind ik het ook wel weer mooi in Nederland dat iedereen gewoon op een stembureau uh, werkzaam kan zijn. Uh, en volgens mij had ook niemand op zijn stembureau er moeite mee dat hij even een avondje getraind moest worden. Uh, uh. Um, maar ja, dat dat nu allemaal vervangen is, en dat je je collega's niet eens van tevoren ziet. Uh, dat is toch wel een, uh, ja, een uh, flinke bezuiniging. Ja, kortom, voer tot discussie wellicht. Dank u vriendelijk, uh, Jan Paternotte, uh, fractievoorzitter van D66. Wij duiken weer het Olympisch zwembad in. Bob van der Tak kijkt naar de tweede halve finale. 200 meter schoolslag bij de vrouwen. Inderdaad, met Rebecca Sony de gedoodverfde kampioenen. Maar uh, het moet eerst nog gebeuren natuurlijk. Want dat dachten we op die 100 meter schoolslag ook dat ze zou winnen. Maar toen werd ze afgetroefd door die 15-jarige Litouwse Ruta Mailutajte. Maar op de 200 meter schoolslag is uh, de Litouwse er niet. Dat is een beetje te lang voor haar. En ik zie eerlijk gezegd uh, weinig concurrentie voor Sony. vanmorgen. Zwom ze al ongehoord hard, 2-21-40. En uh, was uh, de concurrentie eigenlijk in geen velden of wegen... Te bekennen. De snelste tijd tot nu toe is gezwommen in de eerste halve finale dus door Rikke Müller-Pedersen uit Denemarken in 2022 23 -20. en dat is dus ook nog langzamer dan Sony vanmorgen in de series. De Amerikaanse heeft de leiding inderdaad in de race. Wie kan er dan nog een beetje mee? Dat is Satomi Suzuki uit Japan in baan 5, maar die ligt toch ook al behoorlijk achter. En hetzelfde geldt voor Anastasia Shaun uit Rusland, Europees kampioen er nog in 2010, maar Sindsdien geen schim meer. En die ligt op ruime achterstand van Rebecca Sony. We gaan naar het keerpunt van de 100 meter. De voorsprong is uh, 1 seconde en 3 tiende. Dit is nu de Zuid-Afrikaanse uitbaan 2. Suzanne van Biljon op de tweede plaats. Maar de afstand is ruim. En Sony die. Uh... Gaat deze tweede halve finale winnen. En die gaat gewoon als snelste door naar de finale. Dat kan toch niet anders. Rebecca Sony al een paar jaar de beste schoolslagzwemster ter wereld. Wereldtitels op de korte baan, op de lange baan. Alles gewonnen Olympisch goud ook in Peking op deze afstand, op die 200 meter schoolslag. Daar heeft ze ook veel op getraind, veel op inhoud getraind. En dat moet zich nu gaan uitbetalen. 150 meter, 1 en 18e is nu het verschil. En dat uh, zie je toch zelden hoor, in een halve finale op de Olympische Spelen. Dat de verschillen zo groot zijn. En wie gaan er dan nog mee naar de finale? Want die kan ze niet in de rentje gaan zwemmen natuurlijk. Rebecca Sony, Satomi Suzuki uit Japan en uh, uh, Suzan van Billion uit Zuid-Afrika, die gaan uh, op de plaatsen 2 en 3 eindigen. Die mogen dat gaan uitvechten. Maar Rebecca Sony gaat uh, misschien wel een wereldrecord zwemmen zelfs. Want de lijn van het wereldrecord is niet ver af. 2 12 Lukt dat? Lukt dat? Ja, dat lukt! 2-20-0-0. Rebecca Sony, een nieuw wereldrecord. Geweldig! Geweldig, Rebecca Sony, ze balt de vuist. Het publiek weer op de banken in het Aquatic Center. Want dit is een uh, fantastische tijd natuurlijk van de Amerikaanse. De oude toptijd met 1200ste verbeterd. En die oude toptijd uit het tijdperk van de plastic badpakken. Natuurlijk gezwommen door Anna May Pierce bij het WK van 2009 in Rome. Dat record is uit de boeken. Rebecca Sony, wat een formidabele race weer. Nog sneller dus, nog veel sneller dan vanmorgen. En als zij morgen geen goud wint, ja, dan weet ik het ook niet meer. We hebben al veel rare dingen gezien bij dit Olympisch zwemtoernooi. Maar dit moet toch de Olympische kampioen worden, net als vier jaar geleden. Dus een nieuw wereldrecord op de 200 meter schoolslag bij de vrouwen. 2 20 -0 -0, Rebecca Soni. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur avond, de Radio 1 Sportzomer van 2012.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 En je voelt als falling down. Ik Het was fun en we are young. Phelps en Lachty in het water. Bob van de Tak. In de halve finale van de 200 meter wisselslag is er nog gezamenlijk feestvierend. Na afloop van de gouden medaille op de estafette. Maar nu weer gewoon tegenstanders zoals zo vaak op die wisselslag. Lochti en Phelps bijna zij aan zij richting het keerpunt van de 100 meter. Phelps heeft een kleine voorsprong op Lochtie, 6 James Goddard uit Groot-Brittannië zit er ook nog niet zo ver achter. En Goddard die kan misschien nu wat gaan doen op de schoolslag. Want daar is de Brit wel aardig in. Maar het zijn de Amerikanen die het goed doen op de tweede, in de tweede deel van de race. Het is Lochti die... Nu Phelps uh, voorbij lijkt te zijn geswommen. Ja, inderdaad. Locht die, uh, neemt dan toch wat afstand op de schoolslag van Phelps. Dat deed hij trouwens op de trials ook al. En heeft nu 3100 ste voorsprong op Michael Phelps. Goddard daarachter. En nu dan de laatste 50 meter. Vrije slag. Naar de finale gaan ze allebei wel. Dat is het probleem niet, maar het is uh, toch prestige wat er hier op het spel staat. En Lochti zwemt weg bij Phelps. Phelps doet wat hij kan, maar komt er niet bij. Het is Lochti die deze halve finale gaat winnen. Hij verslaat Michael Phelps en klokt een tijd van 1.56. 13 Phelps op de tweede plaats en Goddard tot... Uh, Tevredenheid van de Britse fans hier in het stadion. Op de derde plaats in deze halve finale. Ryan Lochte dus aan de leiding met 1,56-13. Zometeen de tweede halve finale. Eerder vanavond werd Sebastian Verschuren vijfde in de finale van de 100 meter vrije slag. Hij verbeterde dus zijn persoonlijk record naar 47-88. Dus hij kan terugkijken op een prima race. Martin Vriesemaa sprak met hem. Sebastian, je krijgt de felicitaties van Pieter van der Hogebond. Dat doet je goed. Ja, natuurlijk. Hij uh, was meester erop. Ah, het is echt zo'n stukje. Ja, nou, baal ik wel, maar uh, 47 8 moet ik me niet voor het schamen. Maar uh, ik uh, wilde zo graag een uh, medaille halen hier. En, uh, yeah. Ik kan niet meer zeggen dat ik 2 meter specialist ben, denk ik. Ik denk dat ik uh, 100 meter ook waardig kan. Dat kun je ook wel aardig. Ja, 47, 88, zo snel was je nog nooit. Nee. Uh, in die zin doe je alles goed, toch? Ja, nee, dat zeker. Uh, ik heb uh, een mooie uh, opbouw gehad. Ik ben uh, elke ronde sneller gegaan. Maar, jongen, 800 sneller. Dat is, uh, dat is echt zo'n stukje. Die medaille daar droom je van? Ja, tuurlijk. Uh, waarschijnlijk ga ik zo meteen naar Martin en dan... Je uh, coach? Naar mijn coach Martin en die zegt, ja, ja. Ik zat wel eh, 900 op je start of zo, en dan is het weer... Eh, weer die start? Waarschijnlijk. Ja, goed, ik ben nog nooit zo goed geweest. En 47-8 is een tijd. Maar als je ziet... Eh, hey, eh, Meg is er niet gewonnen. Nee, die kwam ja. net iets te kort. Het kan nog broeden Zo. Nog pijnlijker. Ja, dat is pijnlijk, ja. Maar, eh, nee, ja, ik ben eh, tevreden hiermee, maar... Eh, ja, dit is wel kut. Nou, dat vind ik wel meevallen. Ik bedoel, je, je, je nestelt je hier gewoon tussen de grote jongens. Na die 200 vrij waren we nog kritisch. Een beetje boos op je. Maar dit is dan toch, nou, dit is dan toch wat je wil? Ja, nee, natuurlijk. En, uh, ik woon hier bij het uh, kleine groepje zwemmers die onder de 48 zit. En uh, nou, daar ben ik heel blij mee. Ik uh, denk dat uh, Martin weer een goede een tijd weer goed heeft gebracht uh, om uh, mijn best uh, te laten zijn hier met Spelen. Dus, uh, dat heeft hij zeker goed gedaan. En, en het feit dat je dus, dit nu doet, deze progressie, die heb je dus gemaakt met name op die start uh, ja, oké, keerpunten dat werkt. Dat hoop werk. ja, ik wel, ja. Nee, uh, uh, ik zie dat ik 23-1 afging. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Dus daar ik ben ook, ik heb ik ook wat meer snelheid. En uh, ja, het is gewoon, het is gewoon goed, uh, denk ik nu, maar... Ja, 800ste dat is niks. Uh... zit je toch nog dwars? Natuurlijk, ja, maar dat, dat weet iedereen thuis ook. 800ste, dat is. Ja, ja. Sebastian, uh, verschuren was dat. We gaan naar uh, de tweede halve finale van de 200-meter wisselslag. Uh, ik zag net even op het scherm, want wij zitten natuurlijk deels mee te kijken hier uh, Bob. Ja. Die momenten dat ze in die, uh, in die wachtkamer nog zitten of staan of bewegen of uh, die spanning die dan op hun gezichten staat. Wat een prachtig beeld was dat. Ja, dat uh, is altijd uh, een heel ritueel, inderdaad. En dan zit je daar in zo'n kleine ruimte, allemaal bij elkaar met uh, die acht uh, finalisten, of halve finalisten, zoals in dit geval. En dan uh, ja, soms. Uh... Gebeuren daar ook wel dingen als koude oorlogsvoering. Maar uh, ja, het is altijd heel spannend natuurlijk vlak voor zo'n race. En de een is dan rustiger dan de ander. En uh, leuk om daar inderdaad een inkijkje in te hebben. Die race gaat uh, zo meteen beginnen. 200 meter wisselslag. Dus na zojuist uh, Phelps en te hebben gezien... kan ik nog wel even melden wie er zich, behalve Rebecca Sony... hebben geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag bij de vrouwen. Want dat was ik in alle opwinding over dat wereldrecord uh, vergeten. Dus dat kan nu nog mooi even... Tweede door, maar op grote afstand. Op 2,5 seconden van Sony Rikke muller pedersen uit Denemarken. Derde door Satomi Suzuki uit Japan. En Julia Efimova, Suzanne van Billion, Mika Lawrence, Marta McCabe en Sally Foster... mogen zich ook melden in die finale. Maar zij zullen als alles normaal gaat figureren bij... ...het optreden van Rebecca Sony ...die dan uh, de kroon op het werk mag zetten. En nu dan deze race. 200 meter wisselslag. Wie gaan er mee met Phelps en Lochti? Dat is de vraag. De snelste tijd is zojuist gezwommen door Ryan Lochti. 1.56.13. Dan is het de vraag of bijvoorbeeld Laszlo Tje... ...de Hongaar daarbij in de buurt kan komen. Tje is de Europees kampioen... ...van 2006, 2008, 2010 en 2012. Een paar maanden geleden nog pakte ...die dus de Europees deze titel toen in eigen huis in Debrecen. Maar Thier beleeft tot nu toe teleurstellende Olympische Spelen. Want hij miste de finale. Zowel op de 400 meter wisselslag als op de 200 meter vlinderslag. En als hij er nog iets van wil maken hier. Ja, dan moet hij nu echt doorgaan Laszlo Thier. En met zijn uh, talent en met zijn klasse zou dat toch moeten lukken. We zien ook weer de Japanner Kozuka Hagino in uh, baan 5. Uh, Die pakte uh, wel al een uh, medaille op dit to Zwemtoernooi in Londen. De start van de race is daar. Er is uh, weinig verschil nog op die eerste 50 meter. Eerste 50 meter vlinderslag. En daar is Tje goed in. Tje inderdaad nu met een kleine voorsprong als we gaan richting het eerste keerpunt. 24, 88 de tussentijd. Le LeClo op de tweede plaats. Die naam kennen we nog. Die is ook goed op vlinderslag. Michael Phelps kan erover meepraten. Die uh, verloor gisteren op de laatste centimeters van de Zuid-Afrikaan. Het goud op de 200 meter. Vlinder. Nu de rugslag. Een specialiteit ook van Thier. En dat zien we. En Leclo heeft het een stuk moeilijker nu op die rugslag. Thier doet het goed. Pereira komt nu ook opzetten. De Braziliaan in baan drie. Want die is ook sterk op rugslag. En dat uh, is altijd leuk om te zien op die wisselslag. Hoe dan de marges kunnen wisselen. Uh, halverwege Laszlo Thier nog altijd aan de leiding. En uh, Pereira dus daar kort achter. Nu de schoolslag. Dat is dan het onderdeel waar vaak veel wisselslagzwemmers de meeste problemen mee hebben. Omdat dat toch een heel andere techniek is dan de vrije slag en de vlinderslag. Che en Pereira voeren het veld aan. Daarachter een gaatje. En de Hongaar en de Braziliaan op weg naar de finale. Maar wat gebeurt er daarachter? Dat is interessant voor zometeen. Eerst kijken naar het keerpunt van de 150 meter. Een tiende maar is het verschil tussen Che en Pereira. Takukuwa nu op de derde plaats. De Jap Panner in baan 2 en nu dan richting de finish. Vrije slag, nog 50 meter. Tje en Pereira echt zij aan zij nu. Che heeft weer iets voordeel nu, zo lijkt het op die laatste 25 meter. De Braziliaan er vlak naast, een beetje erachter. En Tje gaat dus deze halve finale winnen, deze tweede halve finale. En dat doet hij in 1-56-74. Een tikkie langzamer dus dan Ryan Lochtie. Pereira eindigt op de tweede plaats. Maar dit is voor Laszlo Tje natuurlijk ruimschoots voldoende om zich te plaatsen voor de finale van morgenavond. En dan krijgen we dus behalve Ranomi Kromuigoyo ook weer een duel tussen Phelps en Lochti. En misschien dat Tje zich daar ook nog in kan mengen in die strijd. Hij heeft er de kwaliteiten voor en Lochti en Phelps zijn niet... Uh... Onverslaanbaar, zoals is gebleken bij deze Olympische Spelen tot nu toe. Lochti is wel de snelste geweest in de halve finale met die 1,56-13. Chadar dus achter met 1,56-74. Phelps gaat als derde door in 1,57-11. En verder in de finale Thiago Pereira, Kuzuka Hakino, Ken Takakua, James Goddard en Chet Leclos. De kampioen van de 200-vlinderslag mag morgen nog een finale gaan zwemmen. In goed gezelschap dus. Badmintonster Yao Yi werd uitgeschakeld in de kwartfinales vandaag. Ze verloor van de nummer 4 van de wereld, de Indiase Newal in twee games. Gio Lippens sprak met Yi en haar coach en echtgenoot Erik Pang. Ja, dat was, uh, was gewoon een goede wedstrijd, helaas in uh, twee games uh, afgelopen. Ja, ze, ze liepen uh, steeds uh, net wat achteraan. Ze kon, uh, ze kon goed... Uh, ja, bijbenen eigenlijk, maar, maar ja, net niet de uh, niet Wat was haar plan? Want ze wist natuurlijk dat deze dame, uh, ja, al in de spelen van Peking, al in de kwartfinale stond, goed gespeeld heeft, uh, op wereldkampioenschappen regelmatig kwartfinale heeft gehaald. Dan, dan moet je een plan hebben. Ja, ja. Natuurlijk, uh, ja, uh, het was een beetje het plan om, uh, om haar uh, hard te laten werken en dat, uh, dat ze misschien wat ongeduldig uh, zou worden. Want uh, ja, als ze normaal speelt uh, ja, speelt ze hele scherpe ballen die moeten dan uh, je moet er net wat harder laten werken dat ze dat die net uitgaan. Hoe ben je erg teleurgesteld? Ja, jawel. Ja, ik wil medaille halen, maar door dus, ze ja, ja, niet zo gelukkig. zijn. De vorige jaar, ik heb ik één keer van haar gewonnen, maar twee keer verloren. Maar ja, ik denk, nou, ik zelf ook denk dat ja, bij de zo groot stoel iedereen ook krijgt een wachten. Maar ja, ik denk dat we wel kans Heb jij trouwens nog iets meegekregen van het hele gedoe... gesodemietig rond die Aziatische speelsters die nu naar huis zijn gestuurd? Ja, dat we gisteren, ja, een beetje, omdat die achter die wedstrijd zat en die, die liep heel erg uit door al die discussies die er waren. Ja, ik vind het heel stom ja, van de ja, Koreaans en de in, Indonesia. Ja, twee dubbel is heel grappig. Ja, een Onzin, ja, zo'n grote toernooi. Vier slagen per rally, maximaal. Ja, en ja, allemaal gewoon. Jezelf wil ze gewoon bij de nesten spelen. Dat is niet normaal. En dan, ja, ik hoop wel, ja, ik ga spelen. Jullie willen niet, nou doe maar ik ga spelen. Had jij ooit zoiets meegemaakt? Nee, nee dat heb ik nooit zo, uh, zo erg gezien. En dat is echt, uh, echt heel erg slecht voor de, voor de sport. En uh, ja, het is uh, ook wel terecht dat ze, uh, dat ze nu gedisqualificeerd zijn. Aan de andere kant, er gebeurt wel wat, hè? Badminton staat ineens het middelpunt van de belangstelling. Ja. Of heb je het liever niet zo? Ja, liever niet zo natuurlijk. Maar uh, nee, de, de, het is niet uh, goed. Ik denk dat, uh, dat de mensen liever een uh, wedstrijd zoals uh, zo net uh, hebben gezien. Ja, Erik Pang was dat. Uh, we gaan eens even kijken wat er uh, op de uh, grasbanen van Wimbledon is gebeurd. In het uh, Olympisch tennis toernooi. Andy Murray, de Britse hoop natuurlijk. Die heeft zich uh, voor de eigen publiek geplaatst voor de kwartfinale. De Schotse trof op de baan van Wimbledon Marcos Bagdatis, de Cypriot. Dat was wel een, een taaie tegenstander. 4-6, 6-1 en 6-4 werd het. Murray is als derde geplaatst en moet het nu in de kwartfinale opnemen tegen de Spanjaard Almagro. Ja, Russische tennister Maria Sharapova, die heeft zich uh, bij de laatste acht van het Olympisch toernooi geplaatst. 25-jarige Rusin versloeg de Duitse Lucicki en, uh, ja, nam daarmee revanche voor haar Nederlaag eerder dit jaar. Op Wimbledon ook tegen Lucicki. Sarapova won uh, met 6-7, 6-4 en 6-3. Ja, en Federer uh, is uitgeschakeld. Niet schrikken, want hij is in de, in de dubbel. Met Vavrinka, tenminste als je Federer-fan bent uh, natuurlijk. Uh, ze waren op uh, Wimmelde niet opgewassen tegen Jonathan Erlich... en Andy Ram uit Israël. 1-6, 7-6 en 6-3. Nou, dat was het geloof ik zo'n beetje. Het uh, tennisnieuws, ja. Dat was dat maar, wat dit u betreft? Ja. Na Tine gaan we verder en uh, we verwachten hier in de studio Schermer Bas verwijderen. Ja, ik ben benieuwd uh, of hij een verklaring heeft waarom hij er uh, eerder uitging dan uh, vier jaar geleden in, in Peking, in de kwartfinale. Dat heeft hij nu niet gehaald. Er gaat een verhaal dat hij zijn enkel heeft ver verzwikt en dat hij daardoor wat zwakker aan dat duel uh, was begonnen. Nou, dat gaan we zo meteen uh, aan hem vragen. En vanaf uh, kwart voor elf dan uh, vertrek ik richting het uh, Hollandhuis